Thank you. Avond luisteraartjes, je luistert naar uh, Aloha Radio en uh, het is uh, week nummer 48 voor de podcast. En uh, ja, ik weet niet uh, of het nou uh, avond is of nacht of morgen of middag. Je kan luisteren wanneer je wil op de podcast van Aloha Radio. En je kunt ons vinden op de Twitter-account van Partje P. NL. van Twitter. En dan kun je ons uh, zo vaak beluisteren wat je wilt. Dit is podcast nummer 6 alweer. Oké, okay. we gaan eens even kijken naar onze vriend, uh, vriend uh, Jacco of die uh, aanwezig is. We even de Skype-afile zetten. Natuurlijk, hè. Ja, het ja, lied zoals je net hoorde was van Wooden Legs met het nummer Horizon. Dus het uh, is allemaal rechte vrije muziek wat we draaien. Gaan we eens even kijken hoe on onze vriend... Uh, ja, kijk eens even. Hier is onze vriend Jacco. Kijk, we gaan eens even kijken. Jacco. Ja. Nou, daar komt hij, hoor. Goedenavond, Jacco. Goedenavond, ja. Ja, ja, daar zijn we weer hè, voor de podcast nummer 6 alweer, week 48. Over uh, Halloween Radio Podcast. En uh, ja, kijk, heb je nog uh, een goeie avond trouwens, Jacco? Goedenavond, de weken vliegen voorbij. Ja, en... die, die, die vliegen zeker voorbij, ja. Uh, wilde ik vragen, Rau, uh, uh, uh, heb je nog iets ni een nieuwtje te melden? Voor, uh, voor het Nederlandse en Vlaamse volk? Heb ik nog een nieuwtje te melden? Of misschien iets uit de actualiteit of zo? had je nog mm, kwijt Nou, wil. ik las toevallig gisteren op Twitter kwam er, een, kwam er iemand bij en, en die vroeg aan iedereen om te melden waar Sinterklaas kwam met een originele zwarte piet. En um, ik vond de kwamen de, de, de mensen die twitten terug met hun stad of dorp waar nog een zwarte piet was. En dat was bemoedigend. Dat was nog een vrij lange lijst van gewoon mensen die zeiden, uh, fuck you, hier is gewoon een zwarte piet. Ja, ik heb ook nog, uh, uh, zondag heb ik nog een berichtje gelezen op Twitter, Daar, ah. waar uh, ergens... Uh, uh, er was een auto in het water terechtgekomen en er waren zwarte pieten die de automobilist heeft gered. Ja, dan nou hoop, nou hoop ik dat degene die in de auto zat een zwarte piet hater zou zijn. Want dat zou natuurlijk wel humor zijn. Hè? Dat zou zeker humor zijn. Ja. Dat zou humor zijn. Dat zal ja. wel niet zo zijn. Maar ik bedoel, het zou wel ontzettend humor zijn. Ze kunnen zich ja. beter druk maken om, uh, om de dreiging hè, wat in Parijs is gebeurd. Nou, Laten ze zich daar druk om maken... In plaats van Zwarte Piet. <laughs> Dat ja, maar kijk... het is... Kijk, ik, ik wilde eigenlijk helemaal geen woorden... over vuil maken, want het is zo... niet belangrijk voor mij. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind de mensen die zich daar druk op maken... heel erg hypocriet. En ik zal je ook zeggen waarom. Er was een mevrouw en die stond daar heel hard op de schil. Er was een blanke mevrouw... en die vond het verschrikkelijk in alles. En bladibladibla. -di -bla -di -bla. Die vrouw, die heeft kleding aan... Die in Aziatische sweatshop door kinderhandjes in elkaar gehaald worden. Slavernij. Mm. Mm. Die vrouw stond ook met een iPhone in de hand. Aan jij ja, dat het nou een iPhone, Samsung, Nokia, wat dan ook was geweest. Door kinderhandjes in elkaar gewerkt... in Chinese fabrieken onder de meest gruwelijke omstandigheden. Ja, dat is waar. Dus ja, wij hoor. maken ons dagelijks allemaal schuldig aan slavernij. Want wij kopen dit in de dingen indirect, indi in slavernij. indirect wel, ja. Nee, dat ben ik ja. niet eens. Maar ja, er zijn tegenwoordig ook bedrijven uh, die uh, bijvoorbeeld uh, kleding kopen van fabrieken in India of weet ik van waar vandaan. Uh, die echt correct zijn, zeg maar. Die dan uh, geen slavernij of wat dan ook, geen kinderslavernij. En dan gaan ze kijken in die fabrieken. Maar ja, zodra ze de kont keren, dan uh, gaat de zweef er weer over, weet je. Heb ik zo het idee dan, hè? Ik zeg niet dat het echt zo is, maar ik haal altijd wel een slag om de arm wat dat betreft. Hmm. En eigenlijk zijn we de indirecte. Nou, vaak weten mensen dat natuurlijk niet. Maar uh, ja, ik heb een Nokia-telefoon. En uh, ik geloof dat ze alleen nog maar of in Joegoslavië ge gebouwd worden of zo, dacht ik. Want ik had er eentje dat stond op meting Yugoslavia. Ja, daar heb je geen kinderarbeid. Kijk, in, maar... in, ieder, bedrijf, in ieder bedrijf is het zo hmm. dat uh, op het moment... Dat er, dat er bezoek komt. Hè? Dat is ook in een fabriek bijvoorbeeld. Op het moment dat er bezoek komt, wordt er in één keer even schoongemaakt en opgeruimd en zo. Dat, dat is in ieder bedrijf zo. Mm -hmm. dus, dus dat is ook in, in, in, uh, in, in zo'n zo bedrijf is dat ook zeg maar, dat is op zich niks, niks bijzonders. En dat hoeft ook niet erg te zijn. Uh, en uh, Kijk, er is, ook, um, um, er is ook een andere kant aan. Uh, ik heb een keer op Nederland. Nee, BBC 2 documentaire over dat soort fabrieken gezien. Uh -huh. En daar was een, uh, een vrouw aan het woord die werkte in zo'n fabriek. En die zegt van ik wil helemaal niet dat jullie je ermee gaan bemoeien. Want als, dit, als deze hier aan allerlei dingen moet gaan voldoen. Kunnen ze mij niet meer betalen en gaan ze naar een nog armer land die fabriek opzetten. Ja, dus ik wil uh, helemaal niet dat jullie ermee bemoeien. Ik wil dit werk van houden, want anders heb ik het niet te vreten. Maar weet je dat het wel is, bijvoorbeeld, uh, kijk, uh, uh, ze doen het natuurlijk om kosten te drukken. Uh -huh. Want als je vroeger bijvoorbeeld uh, een Philips of een Sony of een Arkai cassette kocht, een beetje een goede, was je zeker 400 gulden kwijt. Die koop je nu, als de gulden nou nog zou bestaan, zeker voor de helft goedkoper. Of een cd-speler, weet ik veel wat. Maar bedoel, maar ja, toen werd het in Nederland gebouwd, of in Australië, of Oostenrijk, of Duitsland, of Frankrijk. Dan kwam het echt uit Europa. Maar ja, we konden het toen ook betalen, ondanks dat het een stuk duurder was als nu. En we verdienden dan ook nog minder zelfs als nu. Het is ook interessant om ja, te weten dat... moest je echt versparen, hè? Toen het dat, dat van mm. een product dat wereldwijd ah. wordt verkocht, hè? Zeg mm. maar bijvoorbeeld een... Uh, zeg maar een Playstation of een Xbox of een Steambox. Maar een speelcomputer, ja? Nee, nee, nee. De verkoopprijs per land wordt bepaald... door het, het gemiddelde loon wat men verdient, zeg maar. Dus um, als je in Nederland 200 euro... ...voor zo'n spelcomputer betaalt... ...betaal je bijvoorbeeld in een land als Pakistan... ...betaal je maar 90 euro... ...voor hetzelfde systeem... ...omdat de verkoopprijs wordt bepaald... ...naar de gemiddelde salaris. Ja, maar weet je dat hoe... Wist ik, dat ja. wist ik nooit. En maar okay. Dat was laatst op tv, werd dat een keertje uitgelegd. Ja, maar weet je hoe het ook zit... ...vroeger uh, om concurrentievervalsing... ...een beetje tegen te gaan... ...hanteerde men van elk merk... Philips-prijzen. Dus als je een Philips televisie had van 2000 gulden. was in die tijd een hoop geld. Een kleurentelevisie in 1970 of zo. Mm -hmm. dan kost ze uh, zeker 2000 gulden. was ze zeker kwijt. Nou, dat verdienden de meeste mensen niet eens per maand. Dus ze moesten echt zeker uh, één of twee jaar versparen. En als je een Sony had van dezelfde. moest het wel dezelfde kwaliteit hebben. dezelfde uh, uh, mogelijkheden. Dan betaalde je misschien een tientje meer of een tientje minder. Maar het moest, mocht niet te veel afwijken van de Philipsprijs. Maar zo had je eerlijkere concurrentie. Nou is Japan ook niet zo'n goedkoop land, denk ik. Want ik denk dat ze daar een beetje hetzelfde als hier verdienen, heb ik het idee. En daar heb je dan gelukkig geen kindslaven of wat dan ook. Maar ja, alles werd wel in Japan gemaakt. Nou Sony, heel veel spullen van Sony worden tegenwoordig in Indonesië gemaakt. Nu weet ik niet hoe het daar staat. Met de, de arbeidsrechten uh, en zo, dat weet ik dus niet. Maar ik denk dat het er wel goed zit daar, denk ik. Alleen de mensen ah, verdienen daar ook niet zoveel. Dus ja, bedoel... Uh, <laughs> ja, ik vind, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Maar uh, ja. ik weet wel dat in de meeste Aziatische landen... Dus zijn de arbeidsomstandigheden... Uh, niet altijd het best. Uh, maar dat, dat ligt er heel erg aan... heel erg aan het land, zeg maar. Dus uh, dat, dat kan heel, op zich heel erg verschillen. Um, het is wel zo dat... Um, een, een, een, je, je, je groeit er ook in... Ik klinkt misschien gegaan te zeggen... maar je groeit, er ook, je groeit er ook in op, zeg maar. Want als jij niet beter weet... Uh, dan uh, ja, dat, ja dan, dan vind je het misschien ook niet zo erg snap je wat ik bedoel? Uh, uh, ja, als je het niet beter weet ja. uh, um. kijk, laat voor, als, als voorbeeld zeg maar. toen ik begon bij het bedrijf waar ik nu werk uh, uh, wat, ja, dat, wat ik altijd liever niet zeg, zeg maar, online of waar dan ook uh, ja. waar, waar ik nu werk waren er hele oude machines en moest je zelf heel veel en zwaar tilwerk doen uh -huh. uh, dat, is, dat, dat is nog wel zo, maar het is wel uh, beter geworden. Maar de jeugd die nu bij ons werk vindt dat ze asociaal zwaar werk moeten doen. Terwijl als ze de tijd hadden meegemaakt toen ik net kwam kijken daar, zeg maar, dan hadden ze, dit, dan hadden ze hier geen probleem mee gehad. Ja, maar, ja, dat ben ik met je eens. Kijk, ik hoor op mijn werk ook mensen klagen: dit deugt niet. Dat duigen niet. En sommige punten hebben ze wel gelijk. Ja. Aan de andere kant, niemand met die grote mond heeft het lef om naar boven te gaan. En de waarheid te zeggen. Nee, dat zijn altijd dezelfde. Dat, dat durven ze niet. En ze lopen allemaal tomop. Ik denk, zoek dan een andere baan, weet je wel. Dat is ook een probleem. denk ik dan, weet je. Er zijn altijd dezelfde mensen die voor dingen opkomen. En die doen nog het minste, hè. die doen nog vaak het minst. Dat is echt waar. De mensen die het luisteren zijn, die lopen het hardst te klagen. Want ik kan wel niet weten, want ik werk al vanaf 1977. De grootste klagers zijn zelf uh, het minst productief. Ja. Ja, dat is toevallig. Ik, ik zat laatst een film te kijken. En dat, dat, dat, uh, want dat was best wel, dat was best wel een, een, een goede film. Ik ben de titel even kwijt. Maar de film ging er al van. Uh, van een man die. waar alles in duigen viel, zeg maar. Hm. En dat was ook zo van. Uh, ja, uh, kijk, hij had zijn hele leven alles gedaan zoals hij. ...toch altijd had gehoord en hem verteld was... ...hoe het moest, weet je wel, door zijn mm -hmm. ouders en zo... ...dus hij had de, de, de studie gedaan... Hè, de, ...de zware universitaire studie... ...hij had de, de goede baan... ...die veel geld verdiende... ...hij had de ideale vrouw... ...het pracht, prachtige plaatje van een vrouw... ...en het modelgezinnetje... ...en een zoon en een dochtertje... ...en een schitterend huis... ...en een, een mooie auto... ...en een luxe vakantiewoning... ...hij had altijd netjes braaf gedaan... ...wat er van hem verwacht wordt en zo en zo van de een of andere dag valt het werk onder hem weg, dus al heel snel het huis mm -hmm. dus, dus al heel snel zijn vrouw verlaten want ja, die, die vrouw is een bepaalde levensniveau, status hè. die is daarom met hem getrouwd niet omdat ja. het nou zo'n leuke kerel was ja, gewoon een dus, ja. dus uh, zeg maar, alles valt op een gegeven moment weg, en daar, daar, daar was hij zo van in de waard, van ik heb toch alles goed gedaan, alles en zo en toen, toen moest ik denken aan, uh, aan een... Uh, er is een Tibetaanse wonnik. Uh, een wat jonge kerel, zeg maar. En die is wat, uh, wat losser en wat relaxter en zo. En die zei toen één ding... Het eerste wat ouders hun kinderen in zouden moeten leren... is dat het leven niet eerlijk is. Nee, dat is het zeker niet, nee. Want heel nee. veel... Ouders maken hun kinderen wijs, als je maar dit doet, dan. Hè? Of als je maar goed je best op dit doet dan, of als je maar goed dit doet, dan. Weet je wel, alsof er dan voor, al, voor hard werk of voor braaf zijn altijd een beloning komt. En dat is gewoon niet zo. Het leven is gewoon niet eerlijk. Je kunt nog zo je best doen, maar het leven is keihard en uh, fuck je altijd op het moment dat je net niet kan gebruiken. Ja, en ik vind dat ja. dat is niet pessimistisch. Er zijn vaak maar oh beter pessimistisch of negatief. Nee, dat is realistisch. Ja. Ik vind dat je kinderen al jongere leeftijd al moet leren van joh, uh, Ten eerste, als je wat wilt moet je er zelf achteraan gaan. Ja. En ten tweede uh, verwacht niet uh, dat anderen het beste met je voor hebben. Hè? Hmm. Vertrouw. Uh, Vertrouw of bouw niet te veel op anderen. Hou altijd een zekere mate van reserve in, in, in de gaten, zeg maar. En ik, ik, ik denk dat je op die manier, zeg maar, gewoon je kinderen moet opvoeden. En niet die moet, die moet zeggen: van, als je nou maar hard werkt en je best op school doet, dan dit of dat. Want zo werkt het niet. Nee, zeker niet. Nee. Want er, zijn, er zijn jongeren die van. Ik heb het van dichtbij een keer meegemaakt van een kameraad die ik nou niet meer zie. Uh, er zijn mensen die gaan naar een universiteit. En die belanden vanzelf bij een goed advocatenkantoor. Of bij een goede, goede bank. En, en dat, die, die hebben dat geluk. Die stromen mee. Die kennen de juiste mensen. Of papa kent de juiste mensen. Hè? Uh, mm -hmm. en, en, en dat komt allemaal wel goed. Maar je hebt ook studenten. Die komen, zeg maar, ook, die komen ook in, in, in, een, in een verzekering van bankwereld. En die, die, die krijgen de kutbaantjes en die moeten tot midden in de nacht werken. En die zitten aan de kook om de uren gewoon vol te kunnen maken. Omdat die dan maar gewoon twee, drie uur per nacht slapen. Ja. Ja. En die gaan gewoon na een paar jaar, eindigen die in de groot, helemaal naar de kloten, Afgedankt door alles en iedereen. En dan denk je van, hé hey, jongen, je hebt alles, eigenlijk alles goed gedaan. Je hebt gestudeerd. Je, je hebt alles gedaan wat je moest doen, alleen uh, ja, je hebt toch uh, ergens wat vergeten. Je hebt niet goed opgelet of je hebt gewoon, uh, ja. ja zeg maar, uh, je ouders hebben je toch niet goed voorbereid op het leven. Maar, Met, als je op... jij je eigen ja. helemaal wil geven voor zo'n bedrijf bijvoorbeeld, dan, dan, ja. dat, dat vinden de basis, maar, die he, he, vinden he, dat he. natuurlijk hartstikke mooi. Maar uh, je gaat er zelf helemaal van naar de Filistijnen. Oké, okay, hij taart voor een muziekje even en uh, kijken hoor. Ik heb nou de mogelijkheid om de geluid van de Skype weg te kunnen draaien. Gewoon via de, de, de mix als je op je uh, speakertje klikt. Dus zie je hmm. luidsprekers, koptelefoons, windows geluiden, manicam options. Dus dan kan ik. Uh, dus ik ga even een minuutje, ja ik denk een minuutje of vier duurt dat liedje. Even een draaien. Ik draai even het geluid van de Skyweg voor de bijgeluiden tegen te gaan. En dan zijn we over... Nou ja, je hoort het zelf wel. We hebben hier een liedje van Randy Lee Perkins met I Can't Stop the Rain. Ja, daar komt hij dan. Ja. Ja. Maybe just go to hell. I want you to stay. So many changes going on. One day she loves me, next day she's gone. There was a time when she said we were. Warm. We'd stay up all night long Making love Now she rose over toward the wall And in the silence My tears fall just like rain On a stormy day And I can't stop it Make it go away Maybe I didn't take the time Maybe I didn't hear you crying I could read her mind What would she say? Maybe just go to Mijn zoals was weer een prachtig nummer van, uh, van Randy Lee Perkins, I Can't uh, Stop Rain. Ja, prachtig nummer, Rijakko. Schitterend hoor. Je hebt het wel kunnen horen dus. Ja. Oh, dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi. En uh, goed. Ja. En. Uh, ja. Weet je, ik heb de hele week rondom uh, Sotaars gewerkt. Dat moet drie maanden doen. Maar dat valt me eigenlijk wel mee. Ik, ik vond, die, vond ik het niet zo leuk, weet je. Ik heb het nou, doe het nou voor het derde jaar. Maar ik vind het eigenlijk wel meevallen. Ik weet niet of je de foto's op, op mijn Facebook ja. hebt gezien. Nou, die omgeving werk ik zo'n beetje. Hè. Wat je gezien? Ik, hebt. Uh, ik, ik, ik kreeg al, de, gedurende de week kreeg ik allemaal berichtjes van je... Ja. Um, er was wat misgegaan met je computer, vertel eens. Nou, het was, uh, begon maandag al een beetje. Ik kon niet meer in mijn e-mailadres komen. En uh, nou, dan weet je weet dat je via een sms'je, via hun, uh, kan je een code en dan kan je hem activeren. En dan maak je een nieuw wachtwoord en dan kan je er weer op. Dat is altijd goed gegaan. En dat lukte niet. Ik denk, goh, wat raar. En mijn Facebook, precies hetzelfde verhaal. Ook niet, ook met datzelfde manier dan met een sms'je. En uh, ik denk, nou wat gaan we nou krijgen? Ik denk, weet je wat? Ik ga eens even kijken of ik, uh, want ik had zelfs een nieuwe eh. Uh, uh, van, hoe noemen ze dat? En, eh, uh, hotmail ofzo. Nou, dat lukte één keer. En toen was hij ook ineens Pluit In de pot voor drie. Ik, uh, ik denk, ik ga mijn virus laten lopen. En vond hij een virus? En ik denk, hey, dat vind ik een beetje raar. Ja. En vlak daarvoor zat ik nog op die website <kwijnt> van uh, Puntje Puntje. Weet je op die chat? weet je? Ja, ja, ja, ja. Gaan we niet op de radio noemen, maar goed. Uh, ik zeg niet dat het daardoor komt, maar ik heb wel een vermoeden nee. een beetje. Dat er, uh, dat je... Het kan. Dus, nou, en toen uh, vond hij een virus. Die heb ik eraf gegooid. En toen heb ik een nieuwe e-mailadres aangemaakt bij een andere provider. En een nieuw Facebook. Met die nieuwe e-mailadres. Want je kan per e-mailadres ook maar één Facebook-account maken. En het werkt perfect. Het werkt als een tieren dan is, Dat is in ieder geval positief. Dan. Ja. Ja, dat is, dat, dat, dat is vervelend. Alleen vind ik het raar, dat ja, er staat dan wel dat hij veilig is, die, die uh, virusscanner. Maar vreemd dat hij dat achteraf pas vindt, want normaal blokkeert hij meteen al zoiets, weet je wel. Ja. De en dan zegt hij, moet ik hem verwijderen, ja of nee? Nou, dan klik je op verwijderen. Maar ik heb uh, ja... Die winkelstraat, ik werk ook in zijn winkelstraat, loop ik ook rond. En dan zie je dan zo'n Mycom computerwinkel. En die hadden van McVie, uh, hadden ze virus kennen. En dan kun je drie computers mee installeren. Ja. En dan staat het dat nog niet. op z'n die ook. Okay. En McVie is ook heel goed. Die is al ja. oud al. Ik vind hem beter dan Norton. Norton vind ik persoonlijk niks. Want dan ga je computer ook drie keer langzaam maar draaien. Ja, en klopt. een broer van mij had McVie en die heeft een eigen bedrijfje. Nou, die werkt er nog steeds mee met McVie. Mm -hmm. Ik heb zelf ja. uh, een viruskenner uit... Uh, Duitsland. Ah, ja, mooi. Uh, Geen data. <laughs> en uh, ja, ik ben er heel tevreden mee. Oké. Okay. Ja, Dat is net een Duitse ja. grenswacht, hè. Iedere ja. keer als Raust maar iets vaars komt... ...dan begint hij gelijk te schreeuwen. Oké. Raus! Raust! Dus ja, nou, hij werkt als een kierenlinger. Weet je hoe een Duitser een walnoot openmaakt? Of een oeslaar. Aufmachen! Aufmachen. <laughs> ja, ja. Ja, leuk hoor. He? Ja. ja het, het, het, ik, ik heb laatst... Uh, heel veel accounts gesloten... waaronder twee uh, Twitter-accounts... gesloten, zeg maar. Ja. Eén keer in dezelfde tijd... dan denk ik van, ach, ik kijk weer eens even... kijken wat er van nieuws... en al na verloop van een paar dagen... dan ben ik het alweer heel gauw zat... dan denk ik, wat een gelul en gedoe allemaal... En dan, uh, nou ja, verloop van tijd, dan denk je toch weer eens van acht, laat eens even kijken. Je, het is toch, uh, je kan er als je wil gewoon een beetje op de hoogte blijven hè, van alles. Dat is, het, dat is wel het leuke eraan, zeg maar. Ja, maar je kan ook je Twitter-account gebruiken alleen, op, alleen maar om dingen te, te, aan de weg te komen. Dat je ja, nieuws, niks hoeft te schrijven. Nieuws, dat kan je in principe ook met Facebook doen. Alleen ik vind Twitter, uh, ik weet niet, ik vind Twitter is toch wat meer... Uh, ja, daar kan je wel kortere berichten zetten, maar... Uh, ah, het, vo het, voordeel, het voordeel, ik, ik ben een... Uh, grotere, Twitter, is ook, Twitter is ook een, een lichter programma dan Facebook, is voor mij veel zwaarder ook. Ja, nou, wat ik moet zeggen is dat uh, het voordeel van Twitter vind ik de, uh, de mogelijkheid dat je lijsten kunt aanmaken. Mm -hmm. En zo, zo heb ik dan bijvoorbeeld een lijst waar alle kranten in staan. Mm. Weet je wel? Dus dan heb ik gewoon alle kranten netjes in een rijtje staan in een overzicht. En hetzelfde, zeg maar, zo'nzelfde lijstje met alle nieuwsprogramma's van tv en radio. Mm. Er staan alle nieuwsprogramma's in, zodat je hoofdtijdlijn waar je binnenkomt. Zeg maar, kun je de dingen doen die je echt leuk en grappig... en leuk vindt, zeg maar. Hmm. En dan, maar dan kun je daarna... Kun je naar, naar zo'n leeslijst gaan... en daar kun je dan per onderwerp... dingen inzetten. Zodat je... Bij, als je bij eigenlijk van nou, ik heb nou zin om over... ik noem maar eens wat... voetbal te lezen. Nou, dan ga je die voetballijst lezen. Of zeg je van... nou, ik... Uh, ik uh, wil nu eens wat weten over de laatste nieuwe muziek dan ga je naar allerlei, naar allerlei muziekbladen en tijdschriftenlijsten of radiolijst ja. snap je? En, en dat vind ik het mooie van Twitter dat, dat wordt in YouTube ook heel, uit, heel goed uitgelegd hoe je lijsten moet maken in Twitter ja. dat vind ik het mooie aan Twitter dat je het gewoon zo goed kan indelen Facebook is je tijdlijn is vaak zo'n bende zo ja, chaos ja klopt, klopt want ik krijg wel eens. Uh, ik heb een, uh, een oud-collega van me, die zet er heel veel uh, leuke dingetjes op. Maar wel heel erg veel. <laughs> maar ja, en, uh, maar het gekke is, ik krijg ook wel eens, dan zie je alles op volgorde, op tijd, hè, op tijdschaal. Ja. En dan uh, lees ik eerst dingen van mezelf, uh, zie ik daar dan op staan, van jou een dingetje, en van die en van die. En ineens krijg ik een, een, een berichtje, of een plaatje, of een filmpje. ...van die collega die die ochtends al verstuurd heb ...en die zie ik pas s'avonds. Ik denk, hoe ken dat nou? Ja, dat vind Waar, ik ook... ...waarom, waarom komt dat niet Facebook... gelijk, gelijk binnenhuppelen, weet je? En uh, soms uh, is iemand jarig... ...en dan is hij al twee dagen jarig uh, geweest. Ik denk, ja, wat is dit voor bullshit? Ja, daar kan die persoon natuurlijk niks aan doen. Ja, dat vind maar ik ook. Ik vind, nou ja, want uh, ja. je, bij Facebook kun je nieuwsoverzicht kun je nieuwsoverzicht indelen... naar topverslagen of naar het re meest recent... Maar het lullig is... iedere keer dat je of je telefoon, je appje... of de dingen uh, opstart... op het internet... Mm. Op je, thuis, op je pc... Mm. iedere keer moet je de, die voorkeur weer ingeven. Anders zit je weer één grote bende te kijken. Oh, weet ja. je wel. En het, je kan... Zeg maar, je kan, iemand wel, uh, je kan iemand wel negeren op Facebook... Ja, dat weet ik. Uh, maar uh, dan zie je ze ook helemaal niet meer terug. Dan moet je weer gaan zoeken op... Nou, ik, heb ook ontdekt, ik heb ook ontdekt, omdat ik natuurlijk een nieuwe Facebook-account heb... Kan ik, uh, zijn sommige mensen die willen maar zomaar 100 vrienden hebben. Zoals bijvoorbeeld Willem de Ridder. Kon ik er niet meer opkomen. Ik denk, shit, nou kan ik ze nieuws niet meer lezen. Hij schrijft niet veel... Maar af en toe zit hij er nog wel eens wat op. En toen zag ik, hé, je kan hem volgen. En ja. als je dan op volgen klikt, ook al ben je geen vriend. Krijg je toch als hij wat schrijft, komt dat wel, eh, krijg, het wel eens lezen. Nee, okay. Ik zit te denk ik, ik denk... binnenkort mijn Facebook even opnieuw te doen. En om dan een uh, helemaal leeg uh, halen. En dan helemaal dan... leeg te halen en ja. dan twee pagina's aan te maken. Eén voor vrienden en vrienden, familie. En goede kennissen. En mm. een aparte. Uh, voor uh, uh, bijvoorbeeld werk, collega's en zo. Ja, ja. Want uh, dat, dat bevalt me niet. Uh, laatst had ik om te proberen, is een berichtje gedeeld van, eens kijken hoe ver kan dat berichtje gaan, hè? wie leest mm -hmm. dat allemaal. Toen had ik dacht ik, toch zo perfect ingesteld dat collega's dat berichtje niet konden zien. Mm -hmm. En toch hebben ze dat berichtje gelezen. Dat was het een leuk berichtje, dus maakt niet uit, was ook uh, bedoeld zodat ze het zouden lezen. Maar dan had ik wel zoiets even bij mij. Hé, hey, wacht eens even. Maar dit is niet de bedoeling. Nee, uh, ja. Zo, weet je wel. Mm. Uh, en, en een tijdje geleden toen... Uh, en dat kun je zien. Dat is dan weer een nadeel van social media. Een tijdje geleden vierde ik mijn 25 jaar jubileum bij de zaak. En um, toen... Uh, uh, nou ja, kijk, De leiding van een bedrijf die, die kent jou niet echt. Hè? Uh -huh. Het is allemaal een beetje van uh, je werkt wel voor hetzelfde bedrijf, maar eigenlijk hebben ze geen flauw idee wie er voor hem werkt. Uh -huh. Dus toen gingen ze, gingen ze Facebook gebruiken om, om, voor, om op te zoeken wie, ja, wie er nou eigenlijk, be, wie ik was, zeg maar. Daar uh -huh. gingen ze Facebook voor gebruiken. En daar was ik niet happy mee. Nee, uh -huh. Omdat Facebook ten eerste geen goed beeld van mij geeft. Uh -huh. En ten tweede um, was ik er ook niet blij mee dat iemand um, nou ja, waarvan ik zelf zoiets bij heb van, um, uh, die hoeft mij niet te vinden, dat die mij dan toch kan vinden. Ondanks dat ik daar best wel, ik heb mijn, de, de, de meest extreme privacy settings op mijn profiel. Mm -hmm. Zeg maar, maar wat doet zo'n persoon dan? Die gaat, een, uh, die gaat naar een willekeurig collega en die zegt: Van uh, kun je even je telefoon openen en mij Jacco's pagina laten zien? Nou, dan, ja. En die collega doet dat dan en die laat mijn pagina zien en dan aan de hand daarvan draai je hun een praatje in elkaar voor mijn jubileum. Nou, dat vind ik gewoon kut. Ja, dat, dat, dat allemaal wel. Ja. Ik vind dat, uh, nee. Ik zou het ook niet echt leuk vinden. Nou, heb ik maar weinig collega's die mijn Facebook adres hebben. Mm. En, uh, maar ja, eentje die is hier. Uh, even kijken ik heb uh, eentje met wie ik werk dan. een ex-collega. nee ik heb verder niet veel collega's erop zitten. Meestal zijn gewoon uh, ja, mensen die ik persoonlijk uh, dan ook wel ken. En de rest doe ik uh, niemand op. Want er zitten nou ook gewoon nog 26 mensen op. En ik had eerst 52 of 53. Nou, iets in de twintig zo. Ik denk, ik vind het prima zo, ik kom niemand meer bij. Ja, <laughs> nou, ik, ik ga dus. Uh, ik ga dus. Uh, bij, mijn pagina ga ik dus uh, ga ik dus zoveel mogelijk leeghalen. Want ik heb ook een verschil met Twitter gedaan. Met Twitter ben ik zo'n beetje wat feller, weet je. En alleen ik ben wel voorzichtig in mijn woordkeuze geworden. Want uh, uh, Weet je wel, ik be be bedoel over die aanslagen of wat dan ook daar uh, ja, dat laat ik een beetje, uh, me niet meer uh, zo fel over. Want ik heb zelfs een keer een brief gehad in het Arabisch. En uh, dat vond ik, niet, ja, ik kon het niet lezen en ik dacht, hey, dat is niet goed, weet je wel. <laughs> en dat was ook zo'n baardman, weet je wel. En ik denk, oeps, ik moet oppassen, want dadelijk weten ze me nog te vinden ook, weet je. Daar heb ik natuurlijk ook geen zin in. Dus ik ben wat voorzichtiger geworden. <laughs> dus. Ja ik. Um, het, uh, dat is het nadeel van social media. Um, uh, het is heel handig. Aan de andere kant. Um, kan je ook wel eens dwars zitten. Dan weet je wat het nadeel is. Als je gaat solliciteren. Ja. Dan gaan ze ook jouw je, je social media gaan ze na, hè? Proberen ze. Absoluut. Ja, dat vind ik, daarvoor is het handig als je een, een schuilnaam gebruikt. Maar ja, ik heb. Die gozer waar ik wel eens in de kroeg kom. die, die had ook een Twitter-account op, op een schuilnaam. En die werd eraf geflikkerd. En, en toen had hij contact gezocht met Facebook. Zou ja, je moet je echte naam gebruiken. En, dat vind ik ook een, een groot nadeel van, ja. van Facebook. Is dat uh, inderdaad dat je je eigen naam moet gebruiken en dat je niet een en, uh, alias moet Nou, nou a, a, kun je er natuurlijk wel, wel doen. Hij mocht dat wel doen. Hij moest dan wel zijn, zijn een kopie van zijn uh, ID-kaart opsturen. Uh, dat weet, dat zou hier, ik sowieso wel nooit doen. En dat moest hij dan uh, een kopie ervan sturen. En dan mocht hij dan wel een schuilnaam gebruiken. Ja, Want ze waren gaan is... weten wat, wat. Ja, ik snap het aan de ene kant wel. Je hebt idioten die uh, de boer lopen op de stook. Of misschien voor terroristen. En uh, ik heb ook gelezen dat. Uh, hoe heet die? Uh, Anonymous. Die heeft ook IS de oorlog verklaard. Ja. Dat hele verhaal over Anonymous is een beetje gelul. Want uh, Anonymous die doet al ruim twee jaar. En dat kun je vinden op de op, hoe heet dat, dat is, op, op Twitter heb je de hashtag, hè? Wat, mm -hmm. wat we in Nederland hekje noemen. Um, hashtag en of de, het hekje dan. En dat heet uh, Tango Down. Heet mm -hmm. die. En dat doen ze nu al, dat heet op ISIS, en daarvoor heette het op Syrië, dat doen ze al ruim twee jaar doen ze dat. En nou komt de Nederlandse media, die worden een keer wakker, hè? die ziet een keer wat er in de rest van de wereld gebeurt, Goh. en die komt er nou in één keer achter wat, wat Anonymous doet. Normaal schelden en dier ze altijd op Anonymous, hè? het zijn hackers ja. en het zijn ASO's en dit en dat en alles en zo, Heb ja. hebben ze geen goed woord voor over. En uh, nou, ik vind het gewoon geweldig gasten, punt nee, uit voor mij. Maar ja. In ieder geval, maar, uh, Anonymous die haalt al jaren van die websites naar beneden. Al, al twee jaar zijn ze daar zoek mee. Ja, want uh, ja, ze gaan dan, uh, allemaal die, hoe ze dat, uh, cyberaanvallen doen. Ja. Dat ze dan lekker in de war Maar ze gaan het uh, ook uh, militair ook... Uh, de overheden gaan ook, militair, ook dubbel zo hard optreden. Maar ja, ze ja moeten, dat, ben ik, dat ben, ik. ben ik. Die gozer van het CDA, die heb mooi gezegd. Die Buma. Die, die, die wil grondtroepen. Nou, daar ben ik wel mee eens. Want met de lucht, ja, ze kunnen zich overal verstoppen of, of in bunkers. En als ze met, met grondtroepen en samen, samenwerking met Rusland. en die gasten insluit, dat duurt misschien vier, vijf jaar. Maar zo kun je ze, ze uitroeien op die manier. Toch? Dat is de manier om enige manier Enige manier. En dan echt iedereen al. Niet in de gevangenis, nee, afslachten. Dat doen ze gebruiken kinderen van 11 jaar. Ik dacht ja, in Afrika. Je, je, kan, je kan ze niet Met een, een bom. Met een een bom geen... Nee, maar met godverdomme. Een kind van 11, een meisje van 11 jaar met een bomgordel. Ja. De markt opsturen. Dan ben je toch nog gol, toch? Hoe die gasten die dat doen. Ja, dat is maar echt. Toch, uh, um, dat zijn, ze hebben nog geen zijn... respect voor het leven, weet je. Ze hebben scheid dan een aan hun eigen landgenoten... Ze hebben gewoon een doel voor ogen... en daar gaan ze voor. En dat uh, en heeft niks met de islam te maken... want er zijn... Uh, er waren... ik, ik heb elke een keer al... ergens gelezen... er waren 25 hooggeplaatste imams... Uh, in de Arabische wereld... die hadden IS een brief geschreven... met 25 punten... die tegen de islam zijn... wat ISIS allemaal doet. Dat is 25 punten... die... Uh, die juist tegen de, de islam zijn, zeg maar. qua regeltjes, dus, weet je. Mm. Maar ja, als ik zelf zie en lees. Ik ben er lees... totaal mee oneens, hoor, Ja, want, ik uh, ook, want er staan ook dingen in over Joden en Christen. Het zijn apen en, en je mag uh, ongelovige doden. Het staat er ook echt in, hè? Is, uh, dus ik vind ons, het een klein beetje schaam. Ik zeggen vind het een beetje het tegen het raad, maar als je kijkt wat er in de Bijbel staat. Hè, dat zijn ook geen fraaie dingen, vooral het oude testament al helemaal. Het nieuwe testament is wat milder. Maar het oude testament, en de Joden hebben dat dan als Bijbel, de, de, de Torah, dat is het oude testament. Er zijn ook geen fraaie dingen. Er wordt een stenige, er Komt, het is geen uitvinding van de moslims, want de Joden deden het ook al. En de christenen gooiden ook mensen op de brandstapel omdat ze katholiek waren. He, het waren, de christenen roeiden elkaar uit in die tijd, in de middeleeuwen. Dus denk je, die waren feitig en arbeider dan IS nu. Eigenlijk, er he, waren dan meestal mensen die de macht hadden dan. De kerk en dan die, die vorsten. Die, die maakten daar handig misbruik van. Eigenlijk zou je religie moeten verboden maken. En het gelijkstellen met fascisme. Want religie, je, je, je, want religie is altijd zo. Uh, je moet doen wat de schrift zegt en wie zegt dat dat allemaal waar is want Jezus en Mohammed konden niet lezen en schrijven dat werd allemaal door andere mensen opgeschreven ver na hun dood dus ik vraag me eigenlijk af klopt dat allemaal wel sommige dingen, teksten uit de Bijbel vooral, die staan haaks op elkaar want het ene spreekt het andere tekst tegen dus dat klopt ook al niet al die religies, ik vind het prima als mensen geloven en geen kwaaie bedoelingen hebben. Vind ik het allemaal prima, maar achter jaar voordeur. Dus geen uh, christelijke scholen meer of wat dan ook. Of uh, uh, godsdienstvrijheid oké, okay, maar tot jaren voordeur. En niet daarbuiten. Ja, toch? Tenminste, ja. zo zie ik het dan. Ik zie religie als kwaad van de wereld. En ik zag van de week een, een heel, hele mooie foto. Er stond op. De, er zijn een aantal planeten in het heelal die lijken een beetje op aarde hè, qua samenstelling. Ja. En één daarvan is, af en toe was al gesproken, die heet Kepler 52. Heet die planeet. Oh. En het uh, rare stond een poster, er stond een poster dus van Kepler 52, en er stond dus bij van: dit is Kepler 52, een planeet die bijna exact is als de aarde. Het land, water en zuurstof. Mm -hmm. uh, zonder, hoe zou je het vinden als ik jou vertelde dat daar twee volken op leveren, die elkaar afmaken, omdat ieders vindt dat hun, dat hun denkbeeldige vriendje beter is? Mm -hmm. dan, zou je, dan zou je zeggen: dat is waanzin. Twee volkeren die een denkbeeldig vriendje hebben en die elkaar daarom afmaken omdat de een vindt dat zijn denkbeeldige vriendje beter is dan het denkbeeldige vriendje ja, van de ander. Daarom, nou, dat, dat, dat is exact wat, ja, wat er is. Aan, aan dat de hand is, ook, hand. is ook, want met religie is het, wij zijn beter dan de rest. En dat fascisme zegt ja. het feiten, hetzelfde. Ons ras, wij blanken, zijn beter dan die bruinen en dan die Aziaten. En dat zeggen een katholiek, een protestant, een jood. En een moslim, die zeggen dat ook: wij zijn beter dan jullie. Want daar komt het gewoon op neer. Dus hup, verbieden die hele hap. Het atheïsme is de enige. of het humanisme dan. Humanisme is misschien. Ja, toch wel de meest vreedzame ideologie. Want het is. ja, ideologie kan je het ook niet echt noemen. Humanisten die proberen zo. mens. die zijn tegen de doodstraf, tegen dit en dat die komen gewoon ja, voor de vrijheid, de individuele vrijheid van de mensen op. En het atheïsme is gaan tegen alles wat religie is. Nou, eh, ik voel me geen humanist, maar ik vind wel de meest menselijke ideologie, het humanisme. En nou, daarbij eh, Erasmus die humanist was, was ook gelovig, hè? Hij was gelovig er zijn wel meerdere wetenschappers uh, geweest die toch, uh, die toch zeiden juist dat ze wetenschappen waren dat ze geloven. waren ja, ik, ik heb er gewoon helemaal niet geweest dus. en die brengt, als je het erover hebt brengt het vaak ook alleen maar ellende mee want mensen die kunnen mensen die, die, je, die diep geloven ja, je had, kunnen je vroeger, toch niet een open discussie had je, had met jou hebben over iets de voorganger van Hitler's Maankamp, dat was de heksenhamer je weet wel wat dat is hè? ja dat, dat weet dat, ik zeker dat, uh, ja, dat stonden allemaal nare dingen in over vrouwen in ja, de 250.000 vrouwen. 250.000, voor die tijd was dat veel, want je had niet zoveel mensen in tijd, Europa. Ja. Nederland bestond misschien naar 2 of 3 miljoen inwoners. Ja. Als je, en Duitsland misschien naar 10 miljoen. En Frankrijk misschien naar 20 en miljoen. En dat is gewoon iedereen hoefde maar aan te wijzen dat iemand zogenaamd een heks was en dan... Uh, als je hij aan je, je, je, je buurvrouw had, dan zei je bijvoorbeeld, ja, ja zullen de tafel schrijven en, uh, ja. en de kat kon ineens praten door de buurvrouw. En ja. nou, dan, ja. dan worden ze ondervraagd met methodes die ze, waarvan ze zeker weten dat ze het niet overleven. En dan zeggen ze, goh, met die steen om de nek, ze verdrinkt, ze blijft niet eens drijven. Nou, dat was onschuldig, maar dan is het wel te laat. En hun denken zo, weer een wijf minder. Ja. Misschien waren het wel allemaal ruigridders. Weet jij iets? Dat ze hij, kan vrouwen hebben? Ik weet het niet hoor. Maar. Eh, maar ja, zelf deed ze alles wat God verboden hebben Want eh, je moet eens weten wat ze allemaal flikten. Al die. Eh, vroeger al die. Eh, ja, die, die, die machts. Machthebbers, zeg maar. Zie ze je de seksfeesten. En dit en dat. En, en de mensen, zeg maar het volk. Het kloutjesvolk, die mocht niks. Als ze maar je blote enkel liet zien. En dan heb ik het over de middeleeuwen dan. Nou, daar werd zo al, bij spreken, in de kettingen gelegd. Ja. Nee, weet je, zo preutzel zit het in die tijd. Je mocht niet eens je enkel laten zien. Ik denk, jongens, waar gaat het allemaal over? Nee, weet je. Maar <laughs> nou goed. Zullen we een liedje draaien? Draai Ja, niet. Ja, dan ga ik eens even zoeken. Ees even kijken. Want ik had het eigenlijk... Ja, ik kan niet praten en zoeken tegelijk. Dus dat doen we toch maar even zo... Zoeken we nog een ander liedje en dat wordt uh, is heel leuke muziek? En dan uh, zullen we nou eens even kijken, romantische muziek, wat is dat nou? Uh? Uh, Café del Chila met Into the Blue. closest friend Take me to a whole new world again Replace my life right now, you are my closest friend Replace my life right now, you are my closest friend Into the blue was dat van uh, Café Del Tila. ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Oké okay, mensen, nou we zijn in gesprek met Jacco uit uh, Gelderland. Hallo Jacco. Hallo dan. Ja. Um, ja ik, uh, ik hoorde gisteren op de radio dat uh, weet je Adele haar muziek uh, niet of praktisch niet online ging aanbieden of zo. Heb jij daar iets over gehoord? Uh, nee, ik heb daar eigenlijk uh, niks over gehoord. Maar ik heb wel iets leuks op Facebook gezet van, van haar. Een filmpje. Ik weet niet of ik het filmpje gezien heb. Ja, dat is waarschijnlijk die casting waar zij stiekem tussen zat. Hmm. Maar er zitten ook meerdere artiesten tussen, maar wel opvallend veel dames. Maar goed, ik vond hem wel grappig. Ik denk, ik ga hem op Facebook plaatsen, weet je wel. Maar mensen, jullie kunnen de, de, de uitzending dus allemaal volgen ja, via de Twitter vooral. Uh, dat is het Twitteradres, is uh, patjep p met dubbel e, uh, laagstreepje nl. En uh, ja, daar zet ik regelmatig uh, de podcast-uitzending op. Ik zal die oude uitzending ook nog eens een keertje herplaatsen. En uh, dat gaat uh, gezellig worden. Oh, hier. Ik pak het even erbij. Uh, het lang verwachte album van Adele... dat uh, deze week verschenen is wordt niet beschikbaar op streamingsdiensten zoals Apple Music en Spotify. Anders kopen ze dus de deze nou, niet meer. Ja. Na verluid heeft de zangeres er zelf wel gekozen om haar album niet om deze plaats om op te brengen. Uh, je kan wel het hele album aanschaffen in iTunes bijvoorbeeld of Google Play Music. Oké, okay, maar niet uh, uh, losse Spotify nummers. heeft ze niet gedaan omdat uh, Spotify per nummer gaat en de de, de, um, de, de dingen Ze wijgen het zelf commentaar te geven, zeg maar. Maar het heeft waarschijnlijk te maken met de belachelijk lage vergoeding die artiesten krijgen. Als ze een werk beschikbaar maken voor streamingsdiensten zoals onder andere Spotify. En, en dat wel, had ja. Taylor Swift vorig jaar dus ook. En het is ook wel waar, want Spotify verkoopt uh, per nummer. En die verdienen daar zelf een beste bak met geld aan. Maar er gaat per liedje maar één cent naar de artiest. En dat is schandalig, want die heeft de muziek gemaakt. Nou, eigenlijk zouden al die artiesten gewoon niet meer in zee moeten gaan met die lui. En ja. alles via internet verbieden: dat mensen gedwongen zijn, gaan naar de winkel. Het mag niet eens online meer verkocht worden, CD's. Je moet naar de winkel. Dus ik ga een CD-winkeltje beginnen. Naar platen kan je ze, LP's en dat is het mooie, je hebt mensen die verzamelen LP's, nou LP's zijn weer uh, populair, hè we vernieuw uh, dat is populair oh ja, wist je dat Van Queen ook een uh, een cd uit is met een, een, op zowel als dvd als cd, ook in Blu-ray oh. zit een cd bij muziek cd, ja. voor iets van 32 euro, heb je de dvd en de muziek cd dat is oh, nee. een live opname uit uh, Japan uh, en dat is uh, uit 24 december 1975 en Toen werden ze echt wereldberoemd Toen braken ze door met het nummer Bohemian Rhapsody van het album A Night at the Opera Galileo Vicaro Bielsa Boop. Ja, Ik mag hem niet draaien Maar we kunnen het wel even zingen Galileo Galileo Vicaro Bielsa Boop. <sweak> je mag het niet draaien. Je mag het niet draaien. Is een mentale versie draaien? Nee, dat mag ook niet. Want, want uh, het mag wel als je het zelf speelt geloof ik. Maar je mag niet zeg maar uh, de, de, de versie zonder zang, want dat is ook van hun. Oké. Maar je mag het wel zelf spelen als je zeg maar een hmm. beentje hebt en je verdient er zelf ook geen flikker aan. ...dan mag het volgens mij weer wel. Aha. Maar uh, ja, uh, ja, je weet dat Arman, Armand is overleden, hè? Ja. Hij donderdag al overleden te zijn... ...maar het werd pas okay. uh, zaterdag bekend. En nou heeft onze vriend Jeroen Pauw... ...die rode rakker van de VARA... ...die heeft met een paar vrienden... ...om uh, um Armand een eer te bewijzen... Hebben uh, we zitten blauwen voor de televisie... ...en daar nou vraagt men zich af van ja... Uh, bij de VPRO zomersgasten, toen werd Hans Thewe ook bekeurd dat hij zat te roken, maar die rookte een sigaret. Een yeah. hun blote uh, wiet of cannabis, weet, uh, weet ik hoe, die, hoe, hoe dat spul heet. En, uh, nou ja, ben benieuwd of die ook een boete krijgt. Hurenpa, want roken is roken, of het nou wiet is of tabak. En uh, er was een vrouw die schreef in een Twitter van: Nou, probeer ik mijn dochtertje van 18 jaar. Van het blow af te houden en dan gaan jullie het promoten op de televisie. Ja. Kijk, mij maken het in principe geen zak toch? Ze roken voor de tv. Maar ik vind, dan moet je ook gelijk aan monniken, gelijk aan kappen. Ik krijg hem dan ook een boete van 1200 euro. Ja, toch? En dat is ons da belastinggeld. Hè. Durn, want dat is een lievelingetje. Uh, maar ze hebben geheve. een kilo kilo, uh, ja, dat zijn die rode rakkers onder elkaar. Een kilo wiet hebben ze gekocht, geloof ik. Want die omroep is allemaal belastinggeld. Ik vind de publieke omroep. moet alleen voor de NOS wijzen. Alle publieke omroepen die worden maar lekker commercieel. Want dat kost ons geen geld. En alleen de NOS met één zender en één radiozender voor de informatie. En dan mogen alleen maar informatie. En verder mogen ze niks. Ja, alleen het nieuws brengen. En, uh, en het moet wel een politiek onafhankelijke uh, institu instituut zijn. Want de overheid hoort geen uh, partijpolitiek te voeren. Ze moeten objectief en betrouwbaar zijn. En er moeten net zoveel linkse als rechtsdenkende redacteuren zijn. En niet uh, dat er een linkse of een rechtse klik wordt. Want ja, eigenlijk zijn dat... Uh, uh, ja, vroeger was de AFRO een beetje rechts. En dat voor u, dat ook wel mee hoor. Maar dat trof ze eigenlijk ook wel een beetje, maar niet zo... Uh. Dan heb je Pauwnet, die is echt rechts, weet je wel. Maar uh, correct rechts, zou ik zo zeggen. Ze zijn realisten, hè, Pauwnet. Ik heb toch nog iets van meegekregen, die uitzending van vorige week maandag. Mm -hmm. uh, uh, waar jij het over... Uh, uh, uh, ik vond het toch wel uh, uh, uh, best wel een uh, uh, uh, aardig programma, wel. weet je wel. Ik, ja. ik mis alleen dat, dat geschreeuw van Jan Roos, want ik vind Jan Roos geweldig. Ik vind ja. hem lachen, die gozer. Ja, wat links bij de Vara zat tegen de maatschappij om te schoppen. En daar doet rechts het een keer, tegen de linkse Klikt die aan de macht zijn. En dan mag je niks zeggen, weet je wel. Bedoel ja. ik, ze, tuurlijk, ze mogen allemaal hun mening zeggen. Links, rechts, maakt me niet uit wat... En zelfs Pim Fortuyn die vond dat je alles mocht zeggen. Ja, alleen ja, ik vind het wel raar met de heer Wilders, Geert Wilders. Als je iets te hard tegen zijn schenen schopt, dan gaat hij me naar rechtszaak dreigen en dit en maar. Hij mag wel alles zeggen. Nee, dan, nee, dan moet je ook tegen kritiek kunnen. Ja, toch? Ja, ik... ik vind het moet uh, van twee kanten komen. Uh, het gaat van meningsuiting voor iedereen. Ook al ben je het er niet mee eens. Ik vind het een heel raar persoonlijk. Ik, ga, ik, ik, ik twijfel, maar soms ben ik boos als er wat gebeurt. Als ik, ik ga op de PVV stemmen, dit en dat. En nee, meestal dan ja. zakt dat wel weer na een paar weken. Maar ik heb wel iemand in mijn achterhoofd waar ik waarschijnlijk, niet zeker, misschien op gaat stemmen. Ik uh, stem vaak op hetzelfde. Ik, uh, ik, ik heb sowieso S niet echt een politieke... Uh... Ik heb jarenlang SP gestemd vanaf 2012 oh, of zo. Nee, oh. vanaf 1994 heb ik altijd SP gestemd. Maar daar ben ik van genezen sinds vorig jaar. <laughs> daar ben ik van genezen, want ik vind dat ze veel te eenlijnig beeld voeren. Ze hebben het alleen maar over de arme zieligen, zonder werk... Prima, maar ik kom ook voor, kom voor de mensen op die werken. En ik vind als iemand een, een kleine ondernemer... He, of een midden, een beetje een middenmoot... Kijk die, die, die, die noemen ze dat... die multinationals allemaal maar roesten, die interesseren me niet, die hebben geld zalt. Die betalen trouwens geen eens belasting ook. Maar de kleine ondernemers en dan de wat iets rijkere ondernemers... ik genut die mensen, want ze maken meer euro... als jij en ik bij elkaar, weet je... Als jij een winkel hebt, een sigarenzaak of wat dan ook, die gasten verdienen niks meer als ik. Maar ze lopen wel toch uur per, per week te werken. Dan zeg gek naar die mogen van mij in een dure leren rijden. Dat meen ik serieus. Het, het is, uh, hoe moet ik het zeggen, het is... Um... Ik vind het schandalig hoe het hier in Nederland geregeld is. Ja, is ja nou ja, inderdaad. Ja. Uh, ik... Um... Ja. Ik bedoel, het gaat, zoals het gaat... Hier, Als je overwerkt, betaal je 44% belasting hè, over jouw verhuren. 44% belasting. Wat is dit allemaal, mensen? Dat kan toch niet? Zelf lopen ze hun zakken te vullen, die, die heren politici. En jij mag niks... Eh, dan denk je, flikker op met je hele je Weet je, bij je al gehad, joh. Weet je? Zo. En maar... dat lijkt mij een goede afsluit. Ja, dat lijkt mij ook. Dan ga ik nog één liedje draaien. en dan sluit Ik ga me... koffie zetten. Ik ga maar lekker afsluiten. Ik ben lekker aan, aan, de, aan de Amstel. Oh, oh. Dus lekker, uh, lekker. ja, dat water uit de Amstel ben ik aan drinken. Da daarom ja, maar, ja. smaakt het ook zo goor. <laughs> Amstel wordt gebrouwen uit water uit de Amstel. En Heineken is kraanwater. Dat is het verschil. En dan noemen we nog Stella Artois erbij... En dan noemen we ook nog, uh, wat hebben we nog meer voor biermerken? Schultenbrouw. En we hebben ook nog uh, Bieten, Bieten ein Biet. Uh, dan hebben we Warsteiner, zo. Ik heb zoveel namen genoemd, nou is het ook geen reclame meer. Oké, okay, we gaan afsluiten. Jacke, hartstikke bedankt voor de deelname aan deze iPod-uitzending uh, ja. van de Alloa Radio. Deel 6 van week, wat zei ik ook weer? Week, 7, nee, week 48. Ik zei 47 aan het begin, geloof ik. Week 48. De week van 22 tot en met 28 november 2015. Dit was... Hallo Radio. Dit was... Jaco en Japio. Mensen we gaan afsluiten met een heel leuk liedje. En wat zal het worden? Wat zal het worden? Nou, zeg je, je raadt het al bijna niet, hè. Je raadt het nooit. Dat is dezelfde band. Café del Chila met birds. Of... Paradise van de bekende titel overigens: nice. tot ziens: ah. Tot ziens! Tot de volgende podcast. Ah.